11 uur. NPO Radio 1 met Kilene Plag. We praten zo meteen met Berry Kriesel. Hij is directeur van Omnigen. En heeft een plan om de gigantische zorgkosten. enigszins weer in toom te krijgen. En dat is nodig, want ook dit jaar is de zorgbegroting. ruim 72 miljard. En aan het eind van deze regeerperiode. zal die waarschijnlijk zijn gestegen tot 85 miljard. Voor de getallen hebben wij natuurlijk de kennis in huis... met de president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser... en Peter Weininga is ook nog altijd hier. Eerst het NOS Journaal nu, met Katrien Straatman. Bij een grote politieactie tegen drugscriminaliteit... in het zuiden van het land zijn invallen gedaan in meer dan 15 panden. In een loods in echt werden jerrycans aangetroffen... met duizenden liters grondstoffen voor drugs... Verder ontdekte de politie enkele laboratoria... waar synthetische drugs, zoals amfetamine, gemaakt werden. Bij de invallen van vanochtend werden totaal zes mensen aangehouden. Nee. Nederland ziet geen heil in nieuwe sancties tegen Rusland... vanwege de rol van dat land in Syrië. Dat zegt minister Blok, die op dit moment... met zijn Europese collega's overlegt in Luxemburg. Blok vindt dat de enige echte oplossing voor Syrië... aan de onderhandelingstafel ligt. Rusland moet aan tafel en de landen in de omgeving moeten aan tafel... want alleen via onderhandelingen kunnen we hier uitkomen. De Amerikaanse VN-ambassadeur Haley zei gisteren... dat er sancties worden ingesteld tegen Russische bedrijven... die iets met president Assad en chemische wapens te maken hebben. Blok is het daar niet mee eens, maar benadrukte nog wel een keer... dat Nederland begrip heeft voor de militaire actie afgelopen weekenden van de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk... als vergelding voor de gifgasaanval in Douma. Het College voor de Rechten van de Mens heeft vorig jaar... een recordaantal van bijna 4300 meldingen en vragen... over discriminatie binnengekregen. Veel meldingen kwamen van vrouwen die geen contractverlenging kregen... omdat ze zwanger waren. Voormalig FBI-directeur James Comey zegt dat er zeker enig bewijs is... dat president Trump de rechtsgang heeft belemmerd. In een interview met de Amerikaanse zender ABC zei Comey dat hij door Trump ontslagen is... omdat hij het onderzoek naar oud-veiligheidsadviseur Michael Flynn niet wilde staken. En zeker vier op de tien Nederlanders worstelen met de financiële administratie. Ze hebben geen overzicht, omdat rekeningen op verschillende manieren binnenkomen. Bijvoorbeeld per post en per e-mail. Daarnaast zijn er steeds meer abonnementen. Uit onderzoek van het Niebud blijkt dat deze groep ook meer betalingsachterstanden heeft. En vaker rood staat. Het aantal patiënten met de ziekte van Lyme blijft toenemen. Volgens het RIVM zijn er vorig jaar 27.000 nieuwe gevallen bijgekomen... en dat zijn er 2000 meer dan bij de vorige meting, die was in 2014. De ziekte van Lyme wordt overgebracht door een tekenbeet. Het RIVM zegt dat iedereen de komende tijd goed moet opletten. Het tekenseizoen is nu echt begonnen met dit weer. Dus het advies is ook om, als je in het groen bent geweest... echt op tekenbeet te controleren en ze zo snel mogelijk te verwijderen. Een infectie kan gevolgen hebben voor het zenuwweefsel, gewrichten, huid en hart. Jaarlijks worden ongeveer 1,3 miljoen mensen gebeten door een teek, maar lang niet iedereen wordt dus ziek ervan. De FNV zegt dat het oude graaien weer terug lijkt te zijn in de financiële wereld. De vakbond reageert op de voorgenomen salarisverhoging voor de top van Bank van Landschot. Volgens de Volkskrant ligt er een voorstel op tafel om de topman 20 meer te laten verdienen. De FNV vindt dat deze groeiende ongelijkheid aan banden moet worden gelegd. De aandeelhouders van Van Landschot moeten nog wel met het voorstel voor salarisverhoging instemmen. Een maand geleden was er nog veel kritiek op de voorgenomen salarisverhoging... van 50 van de topman van ING. Dat voorstel werd uiteindelijk ingetrokken. De invoering in Groot-Brittannië van belasting op suikerhoudende frisdranken... is een groot succes. De maatregel is bedoeld om obesitas tegen te gaan... Voorafgaand aan de invoering hebben veel frisdrankproducenten... het aandeel suiker in hun producten verlaagd. En daardoor is de hoeveelheid suiker in Britse frisdranken... nu in totaal al afgenomen met 30.000 ton. De Britse regering had niet verwacht dat de frisdrankproducenten... zich zo snel zouden aanpassen. De maatregel ging begin deze maand in. Het weer, periode met zon en geleidelijk ontstaan er stapelwolken. Mogelijk valt in het binnenland vanmiddag een enkele bui. Het 14 graden aan zee tot plaatselijk 18 landinwaarts. Morgen zonnig met wat sluiwolken en een paar graden warmer. Verkeersinformatie maar weer, Jolanda van de Velden. Een file op 27 van Breda naar Utrecht. Daar staat tussen Oosterhout en Hank 4 kilometer met bijna een kwartier vertraging.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 Het leek zo voordelig, maar tienduizenden mensen lopen het risico... hun huis uitgezet te worden als ze niet iets doen. Aan het eind van de looptijd moet je namelijk... in één keer je hypotheekschuld aflossen. Radar vanavond half negen, Afro Tros, NPO 1. Uw inkoopsysteem koppelen met ons assortiment? Ga nu naar konrad.nl. De beste prijs voor nieuwe kozijnen bereken je nu zelf bij Crayon met een C. Opmeten, online invullen, prijs! Crayon kozijnen. Zo, weet jij hoeveel MKB'ers er met Exact software werken? Eh, uh, 10.000? Ja, ook heel veel accountants, hè? En al hun klanten? Nou? Huh? Meer dan 400.000. Wow, ja. Weten waarom zoveel MKB'ers en accountants kiezen voor Exact... Kijk op Exact.nl wat wij kunnen doen voor uw onderneming. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook intieme concerten in de kleine zaal. Van strijkkwartetten tot jazz. Van pianotrio's tot de mooiste vocale concerten. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl. Meer dan 5000 accountants vertrouwen al op Exact software. Met onze online dashboard zien ze realtime hoe hun klanten ervoor staan. Ontdek hoe op Exact.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilene Plach. Spraakmakers. Het laatste half uur met natuurlijk de president van de Algemene Rekenkamer Arno Visser, want hij is spraakmaker vandaag. Defensiespecialist Peter Weininga... En Berry Chrysos, directeur van Omnigen. En heeft het antwoord op de vraag: hoe dammen wij die steeds hoger wordende zorgkosten in? Tenminste. De antwoord hoop je te hebben, toch? <laughs> nou, ik heb er wat ideeën over. Ja, ik zal ik eerst de cijfers even noemen. Dit jaar dus die zorgbegroting ruim 72 miljard. Aan het eind van de regeerperiode zou die wel eens kunnen zijn gestegen... tot 85 miljard. En een van de oplossingen, dat horen we ook dit kabinet zeggen, is preventie. Maar goed, hoe minder mensen natuurlijk ziek zijn... hoe minder het ook weer kost om ze beter te maken. Jullie hebben met je bedrijf een plan eigenlijk. Iedereen in Nederland moet een DNA-test doen... waaruit de herleiden valt of... Je ziektes kunt krijgen, welke ziektes je onder de leden zou kunnen hebben. En uh, hoe gezond je bent en in hoeverre je daar je levensstijl op kunt aanpassen. of je regelmatig laat screenen om ziektes voor te zijn. Vat ik hem goed samen zo? Nou, ik zou, zou me enigszins willen nuanceren. Ik zou in ieder geval eens uh, een keer het debat willen hebben. dat je mensen de gelegenheid geeft om, uh, om zelf kennis te doen. door middel van bijvoorbeeld onder andere genetica. Er is een stuk meer. Ik zit dan toevallig in de genetica en de DNA-diagnostiek. En wat je eigenlijk ziet is dat er al jaren inderdaad wordt gezegd van... nou ja, we moeten iets met die zorg kosten. En, en toch zie je dat die zorg over het algemeen nog heel erg reactief is. He, iemand wordt ziek, iemand wordt behandeld. Ja. Terwijl er best wel het een en ander preventief is in te zetten. Nou, en is, he, genetische analyse is daar één van. Maar er is heel scala aan, uh, aan preventiemiddelen. Ja. Alleen je ziet daar toch in, in, in, in Nederland of eigenlijk in Europa... dat men daar moeite mee heeft, omdat van oudsher... Is die zorg nu eenmaal op een bepaalde manier ingericht? Okay. En het is denk ik heel lastig, is mijn vermoeden om op een dergelijk grote schaal zaken te veranderen. Maar ja, het is wel onvermijdelijk. Even kijken naar de zorguitgaven. In dit regeerakkoord wordt preventie heel nadrukkelijk genoemd. Er wordt ook extra geld voor uitgetrokken. U heeft een brief gestuurd, open brief, aan Bruno Bruins... de minister voor Medische Zorg. Heeft hij überhaupt gereageerd? Ik heb daar zelf nog geen reactie op mogen zien. Nee, helaas. Want even, je hebt natuurlijk genoeg aan ethische zaken kanten te bespreken hieraan. Maar hoe ziet u het praktisch voor? Als je een databank zou hebben waar mensen hun... Nou ja, stel, inderdaad... Een stukje ethiek is erg belangrijk in deze. Want het is heel wat informatie persoonlijker ja. dan, dan je DNA wordt het eigenlijk niet. Um, ik, ik heb daar wel eens over geschetst. Van, nou, wat nou als wij landelijk gedecentraliseerd mensen de gelegenheid geven... om, om, om hun DNA-profiel op te slaan. Uh, Geanonimiseerd weliswaar. En dat men zelf kan aangeven in welke gradatie men zelf kennis daarover zou hebben. He, stel voor, ik wil alleen uh, inderdaad preventieve informatie. Ik wil daar een stapje verder in. Ik wil ook informatie over bepaalde aanleg voor, voor niet-geneeslijke ziekten. Um, je kan daar gradaties in aanbrengen. Ik denk wel met, uh, met een behoorlijke dosis uh, begeleiding ook. He, dat je goed als, uh, uh -huh. als burger wordt geïnformeerd van... joh, waar vraag ik nu eigenlijk om? Um, ja, Goed, het is niet makkelijk en dat is uh, nooit een, een, een ethisch debat of, of iets zwaars. Met tegelijkertijd, tijd, we moeten haast wel. En ja, dat het niet makkelijk is, betekent niet dat je het niet moet doen. Nee, nee maar even, want ik, daarom zei ik, we laten even de ethiek, die wil ik zo wel bespreken. Maar puur de praktische uitvoerbaarheid. Want je zit dus met een, een databank waar je ja. heel veel gegevens hebt ja. van mensen. Ook al zijn ze geanonimiseerd. Wie, wie beheert dat? Ik zou willen voorstellen dat daar is wel een, een rol voor de overheid weggelegd. Ik zal dat zeker niet bij uh, private partijen leggen. Of althans, het kan wellicht private partijen onder toezicht van de overheid... en dat private partijen geen idee hebben wie wie is... en ja. dat die databank inderdaad geanonimiseerd is. Ik weet niet of de overheid uh, zich inmiddels heeft bewezen op uh, extreem goed datum ICT-beleid ja. en dat soort zaken. Nee, toch? Wat dat betreft da daarom nog eventjes de nuance. Ja, misschien dat je dat inderdaad wel bij private partijen ja. zou kunnen leggen... maar dan wel onder toezicht van He, dat, uh, dat specialist inderdaad zich daarop toeleggen om ja, dat op de juiste manier te doen. Het kan weer een, een gevoel geven van... oké, okay, wie kan er de beschikking hebben dan over mijn gegevens? Ja. Dus het is in beide gevallen een lastige, denk ik. Het, het is een lastige, maar meer vanuit de perceptie. Er zijn hm. vanuit de techniek en vanuit de IT genoeg middelen... In te zetten om ervoor te zorgen dat alleen diegene, dus zegt die uh, burger zelf of een arts toegang heeft tot die informatie. Um, die weerstand snap ik tegelijkertijd wel. Maar het is, het, het, het is in te regelen. Ja. Alleen nu is het gesprek heel vaak blijft hangen in de ethiek. En ook in, uh, in ja. Ik, ik weet het eigenlijk niet waar dat in blijft hangen. Vaak. Wil men wel. En men is uh, heel erg pro-innovatie. Is bijna een buswoord aan het worden. Hè. Innoveren. Uh, is echt een, een ding op het moment. Maar het blijft toch hangen bij het uitspreken van die wens om te innoveren. En niet naar de ja, slag om te innoveren. Om het dan ook daadwerkelijk te gaan doen. Ja. Want dat is volgens mij wel een, een ander uh, verhaal. Dat je, u, u legt het bij de mensen zelf neer. Als je natuurlijk echt wilt. Je moet die zorgkosten uh, omlaag kunnen krijgen. Dat is een van de doelen die u heeft. Ja, zolang je er heel vrijblijvend blijft om het wel of niet te doen... vraag ik me af hoe effectief het dan kan zijn. Ik denk op het moment dat er een, uh, een percentage mensen de gelegenheid zouden hebben... om preventieve screening toe te passen... dat er altijd wel een x-aantal dat wel zullen doen... en dat daaruit voortkomend uh, welzorgkosten zullen dalen. Dat wel. Ja. Ja. Zouden jullie doen? weinig gaan. met u te beginnen? Het nou, willen, willen weten? Ja, waarom niet? Um, zeker, als het uh, kan helpen bepaalde dingen te voorkomen. Um, ik zit net te denken, hoe kom je aan die gegevens? Hè? Zou je niet een soort van bevolkingsonderzoek willen opstarten... zoals nu ook wel wordt gedaan natuurlijk? Ja. Weliswaar nu gericht op bepaalde uh, ziektebeelden. Uh, maar in feite zou op deze manier ook de informatie kunnen worden verzameld. En dan kun je de mensen die benaderd worden ook laten aangeven... wat kan er wel of niet uh, worden vrijgegeven? Wat wil ik per se voor mezelf behouden? Mm -hmm. of, of wat dan ook. En dan komt er bij u uh, iets naar boven wat erfelijk is... Ja. En dan is aan u de, in ieder geval om te kiezen: wil ik het weten. Maar ook ga ik daar eventueel mijn kinderen mee vermoeien? Ga ik daar mijn familie ja. over op de hoogte brengen? Wat zadel ik hun daarmee met zaken op? Nou ja, laat ik zo zeggen, als het grote problemen zijn... dan zou ik dat zeker wel uh, uiteindelijk ook met mijn kinderen uh, willen delen. Uh, wat nu ook al gebeurt af en toe in bepaalde zeker. kankervormen zijn er erfelijk. Uh, er is zelfs een beleid om meisjes, uh, zeg maar... Uh, omdat vrouwen gevoeliger zijn voor een bepaalde vorm van kanker... Uh, rond hun dertiende te, uh, uh, te vaccineren. Ja. Mijn dochter van tien heeft het er al over. Uh, want uh, die, uh, die gaat naar de uh, consultatiearts... en die, krijgt, uh, die heeft dan een negen jaar prik gehad. Nou, en daar... Uh, Wordt dan gezegd, nou rond je dertiende kom je weer terug. Ja. Dus met andere woorden, er is al beleid uh, op dat soort zaken. En nu zegt, breid het maar uit. Prima. Ja, je zou het meer willen we weten. Kunnen trekken. Ja, ja, ja. ja. Dan uh, mee eens ook, meneer Visser? Nou, ik, zit, ik zit me af te vragen waar we nu op bedoelen. Want als het gaat om de gegevens bekendmaken aan de mensen om wie het gaat, mijzelf of u, ja. Dan, ja. dan hebben we het over dingen die al bekend zijn. Dus nou, dan niet, gebruik toch? je de gegevens van het individu voor de bestrijding van ziekte of aandoeningen die nu al bekend zijn. Maar tegelijkertijd is natuurlijk onderzoek nodig naar dingen die nog niet bekend zijn. Dat betekent dat je het niet aan jezelf, maar aan een onderzoeksinstelling zou moeten overgeven. Want dan wil je je kennis ja. vergroten. Tweede is, dan, twee weet, dingen, je het, dan mij, weet je het, maar dan weet je het. Want het zijn twee dingen. Zijn je twee kunt verschillende zelf dingen. op de hoogte ja, zijn precies, van ja, wat staat precies. mij eventueel te wachten... of waar ja. heb ik aanleg voor ja. of niet. Ja. En het tweede is, wordt al die informatie verzameld... Zodat... Voor verder onderzoek. Voor verder ja. onderzoek. Ja, dat is ja. een andere vraag. Ja. En daar heb ik nog niet gehoord wat daar het voorstel voor is. Want dan heeft het dan een hele andere impact. Dan hebben we het over een heel ander soort voorstel. En het tweede is, ja, maar wat doe ik er dan mee? Want we weten ook dat de meeste zorgkosten... aan het eind van je leven zitten. Ja. He, dus ja. het feit dat we ouder worden met z'n allen... Ja. en dat steeds meer mogelijk is... en dat er steeds meer ja. uh, dingen zijn om je leven te verbeteren... Et cetera, dat, dat zorgt voor een belangrijk deel van de ja. zorgkosten. Dus de het het conclusie kan niet zijn. Ja, dan heb, ik het, dan heb ik het wel gezien op een gegeven moment. Nee, want even aanhaken ja, op dat gezien, laatste. Dan nou nou nou? Ja, uh, stap ik uit het leven. Is nou dat ja, kijk, het is niet voor niks dat het niet zomaar aan je wordt verteld... Mm -hmm. u heeft die in die erfelijke ziekte. Er zijn erfelijke ziektes waar je een heel proces door moet... Ja. voordat men wil vertellen wat je hebt... Ja. Omdat de psychologische impact van die mm -hmm. kennis ongelooflijk uh, in, uh, uh, ja. impactvol is. Ja, ja. Ja, maar dus dat, ik weet ook dat, niet of ik alles zou willen weten hoor. Dat stelt weer. Ja. Dat uh, Klopt, dat is een heel proces. Hè. En er zijn. Uh, vaak kan je naar een academisch ziekenhuis. Kan je ook uh, bij een klinisch geneticus screening laten doen. Bijvoorbeeld als je een kinderwens hebt. En, en ah. ja, aanleiding zou hebben om, uh, om dat te laten doen. Of een bepaalde vraag daarbij. Uh, ja. Terecht, He, er is een heel ja. proces bij betrokken, maar dat zou je ook op grotere schaal kunnen doen. He, je zou kunnen zeggen: uh, men krijgt een notificatie op het moment dat er uit dat genetisch onderzoek iets naar voren komt. Krijg je een oproep, krijg je een gesprek met iemand daar die uh, gespecialiseerd is daartoe. Um, ook daar weer is het een, een stukje proces wat. Op zich is in te richten op een verantwoorde manier. En nu verzandt de discussie nog heel vaak in, uh, in, in ja, maar wat hè, als ik nou iets te horen krijg wat ik niet wil weten, vooropgesteld, ik zou altijd uh, dat, dat bij die burger zelf neerleggen. Van mm. ja, wat wil ik wel, hoe ver wil ik het weten? Wil ik bijvoorbeeld alleen dingen weten waar nog uh, iets aan is te doen, hè, waar eventueel medicatie voor uh, toe te passen is. Overigens zijn eventueel daar eventueel de richtlijnen ook wel screening. streng voor, hè? op, op uh, ziektes die niet te genezen zijn ja. en op vormen van. Ah kanker Absoluut. moet je echt een vergunning krijgen. Kun je niet zomaar als bedrijfje een testje voor iedereen... beschikbaar halen. Absoluut. Ja. En, en dat, dat moet je ook niet willen, denk nee. ik. Um, maar toch, die, die, die kennis en die innovatie is er wel. Alleen die blijkt die, die op de een of andere manier niet zijn weg te vinden. En de, natuurlijk, vanuit de academische ziekenhuizen... kan je nu best, uh, best veel doen. Ja. Maar er moet toch een aanleiding zijn... om, om naar een klinisch geneticus te gaan. En daarvan zeg ik... Ja, er wordt al best veel preventief gedaan, hè, landelijk. Uh, breidt dat inderdaad uit. Die middelen zijn... En, en een andere bijzondere opmerking inderdaad, die uh, meneer Visser maakt. Van ja, wat, wat gaan we met de rest van die informatie uh -huh. doen? Op het moment dat we inderdaad op grote schaal informatie hebben... dan kan dat ook weer de wetenschap van dienst zijn. En dan hoeven we mensen hun identiteit niet voor prijs te geven. Je kan die data geaggregeerd in kwaliteit ja. uh, aanbieden... aan wetenschappelijke instituten om verder onderzoek te verrichten. Maar twee vragen nog rondom die preventie. Want we als het gaat om hart- en vaatziekten bijvoorbeeld... wij weten eigenlijk allemaal wel hoe we gezond moeten leven. Dus het is niet zo dat je een scan nodig hebt... om te weten uh, hoe jij je levensstijl moet aanpassen op gezondheid. En dat je gezond moet eten en dat je genoeg moet bewegen. En je weet ook wel, als er in de familie iets zit... Uh, iets nou, en, zit met hooggeloste rol bijvoorbeeld. En, en toch is dat heel algemeen. Kijk, wat, wat wij zien is op het moment dat, uh, dat je iemand confronteert... met een bepaalde aanleg, hè, ook al is het uh, iets, iets onschuldig... Uh, dat, dat men dan toch daarop gaat acteren. Puur van ja, dan gaat het ineens niet meer over het algemeen. Maar ja, sporten moeten we allemaal. Dat is mm -hmm. goed voor je. Maar op het moment dat, dat je tegen iemand zegt van ja, voor jou in het bijzonder is het belangrijk om meer te gaan sporten. Want je hebt aanleg voor de volgende uh, zaken. Ja, dat komt toch wel in die zin binnen dat men dan eerder tot actie overgaat. Ja, ja, dus in zoverre is het wel, kan het stimulerend zijn voor ja, mensen. Absoluut. Nog iets wat meneer Visser die zei: het van ja, de, de, de hoogste zorgkost aan het eind van het leven. Uh, ik moest even denken aan, stel dat je dan te horen krijgt uit jouw scan, en blijkt uh, dat je een verhoogde kans op Alzheimer hebt. Alzheimer is een lange, slepende ziekte. die heel veel kosten met zich meebrengt. waar uh, geen remedie tegen hebben. Dat maakt het uh, niet alleen voor de patiënt zelf. natuurlijk hoe je daarmee omgaat. Uh, in de wetenschap dat jij een verhoogde kans hebt om het te krijgen. maar ook als een zorgverzekeraar dat weet. die zit niet te wachten op jou als patiënt, want die weet nu al dat dat heel veel geld gaat kosten. Dus dat lijkt me wel het griezelige aan als dit soort gegevens bekend zijn. Lijkt mij juist een reden om wederom dat bij die burger en arts zelf niet te leggen... het is ja. niet aan de verzekeraar ja. om toegang tot die gegevens te krijgen... en al helemaal niet om uh, Maar om dat ongevraagd. moet je dus zien te waarborgen? Dat moet ja. absoluut gewaarborgen ja, worden. Maar verzekeraars hebben acceptatieplichten. Zeker is, mogen niet op basis van medische gegevens zeggen... ik verzeker u niet. Nee, maar, dat, is, dat is wel geregeld in de wet. Ja, maar volgens mij zijn verzekeraars ook creatief. En ik ken toch wel een aantal verhalen van dat het tot op een subtiele manier... heel lastig wordt om erbij te komen. Dat is voor jou een vullende verzekering ja. misschien. Maar ja. moeten we wel even, waar hebben we het nou over? Want we hadden het over die zorgkosten. Die van 72 naar 85 miljard. Ja. Even ter vergelijking. We hadden het net over defensie. Dat is 8 miljard. Hè? Dus hier hebben we de stijging van 13 miljard. Uh -huh. Onderwijs 25 miljard. Dat is ingewikkeldheid 1. Ingewikkeldheid 2 is, het staat helemaal niet op een begroting. Die 70 miljard. Het is een verzameling van allerlei verschillende ja, sectoren manier. bij elkaar. Die ja, ja. VWS-begroting, die langs de Tweede Kamer gaat, die is veel kleiner. Ja. Dus als je zorguitgaven wilt uh, proberen te beheersen... wat we al sinds begin jaren 70 uh, proberen dan moet je allemaal indirecte maatregelen nemen. Dan moet je hmm. afspraken maken, dan moet je prijsafspraken maken... dan moet je kijken wat er wel in pakketten zit en wat niet in pakketten zit. En moet je kijken naar de werkelijk waar de werkelijke kosten ja. worden veroorzaakt. Ik ken geen, on ik ken geen onderwerp dat zo ingewikkeld is als dit. Ja. Maar dan zou dit, met dat plan wat, wat Berry Kiezels heeft, zou het kunnen schelen? Zou dit de zorgkosten omlaag kunnen krijgen? Nou, ik zeg niet bij voorbaat nee. Maar er lopen twee discussies door elkaar. Dat is de ethische discussie... Ja. En ten tweede is, is die en de financiële discussie. Maar wordt dan die financiële discussie zo dominant dat ja. je daarmee de ethische gaat overstemmen? Ja, dat, is de vraag. dat is de vraag die de politiek moet beantwoorden, ja, natuurlijk. Ik zou hem bijna omdraaien. Uh, moet je het ethische debat niet gaan houden omdat er mogelijkerwijs ook een financiële kwestie aan zit? Ik, ik, uh, het, het blijft onvermijdelijk. Kijk, we kunnen wel met z'n allen ons kop in het zand steken, maar die zorgkosten die stijgen. Dat, dat, dat, daar kan je wel of geen ethisch debat over hebben. Uh, je, je zal toch iets moeten en dan zeg ik op mijn beurt, dan ga ik liever proactief die, die, die ja, enorme bergkosten aan... En, en daar iets aan proberen te doen. En ook de boel eens opengooien. En je hoeft eigenlijk ja. op het pleidooi... nou ja, gooi de luiken open en wees bereid om te experimenteren. Ja, vanuit de overheid, vanuit verzekeraars. Laten we eens kijken, van, joh, wat kunnen we nou doen? Uh, wel doordacht, wel doorrekend. Van, joh, wat zou nou kunnen leiden tot hmm. lagere zorgkosten? Zonder al bij voorbaat te zeggen nee. Want eh, mogelijk allerlei complicaties of, ja. of uitdagingen op de weg... Ja, goed, die uitdagingen die komen er onverhoevelijk toch wel. En die zijn ook hier weer even voorbij gekomen. Met uh, nou, de discussie gelijk uh, tot gevolg. Uh -huh. uh, wordt vervolgd, kunnen we in dit geval zeker zeggen. Dank in ieder geval. Dan nog een nieuwsupdate van de NOS. De MBO-opleidingen artiest en desktop publishing moeten worden opgeheven. En het aantal leerlingen voor. De studies Media, Vormgeving en Specialist Mode Maattechniek... ik weet niet wat ik er doorheen hoor, maar er zit in ieder geval iemand doorheen... en in de studio houdt iedereen zijn mond dicht, grappig genoeg... die moeten worden beperkt. Dat adviseert de commissie Macro Doelmatigheid MBO aan de minister van Onderwijs. Ton Heerts is voorzitter van de MBO raad de branchevereniging voor MBO scholen Meneer Heerts, goedemorgen. Goedemorgen. Het is de eerste keer dat de commissie zo'n duidelijk of hard advies geeft. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is een stevig advies. Uh, hadden we ook wel verwacht, want uh, de commissie heeft al een aantal keer eerder uh, signalen hierover afgegeven. Nou ja, het is duidelijk dat in ieder geval zij aangeven dat in de huidige vorm deze opleidingen te weinig arbeidsmarktperspectief uh, bieden. Uh, de, aan de andere kant, op dit moment bijna iedereen die een mbo-diploma haalt... heeft andere dag werk. Uh, dat komt natuurlijk vooral door de conjunctuur. Mm. Maar we nemen uh, samen met het bedrijfsleven... Uh, waar we de opleidingen mee, uh, mee inhoudelijk bepalen... Nemen we samen met het bedrijfsleven nemen alle mbo-scholen dit advies wel zeer serieus. Ja. Maar ziet u dan nog toekomst voor dit soort creatieve opleidingen? Of zegt u daarmee eigenlijk, het is ook verhaal? Nee, nou, de, de, de commissie benadrukt dat ze in zijn huidige vorm eigenlijk niet voort kunnen bestaan. En dat er ook uh, te veel uh, studenten eigenlijk uh, op de opleiding zitten. En dan volgens een bepaalde berekenmethode is er dan te weinig perspectief. Mm. De andere kant is dat uh, heel veel mensen die die opleiding afronden toch wel werk vinden. Het mbo leidt niet alleen maar op voor, uh, voor het beroep van morgen. Maar ook vooral voor uh, burgerschap en ook een heel aantal studenten die doorgaan naar het uh, hbo. Ik was net op een, een schoolbezoek in Apeldoorn waar een... een student, financiële administratie, nu stage loopt in Brussel... en zich zo ontwikkelt dat hij eigenlijk wel de medische hoek in wil. Dus ik, de 16, 17, 18-jarigen mogen ontdekken wat ze niet willen. Maar ik denk dat de huidige vorm van die opleidingen... dat we daar zeer serieus naar ja. gaan kijken... en dat er in ieder geval geen nieuwe bij komen. Nee. En als leerlingen zo'n creatieve opleiding zouden overwegen... wat is dan uw advies? Ik denk dat dat heel belangrijk is dat er eerlijk advies wordt gegeven, de zogenoemde studiewijze, dat de studenten heel goed weten waar ze aan beginnen. En dat de, de opleiding zelf, als je denkt, nou ik krijg precies werk in dat vak, dat je dat sterk moet relativeren. Dus uh, de, de, de scholen, en dat doen ze ook al... die, leiden de, de, he, die moeten de, de, de, de studenten wel eerlijk voorlichten. En wat ik op dit moment merk... dat komt ook omdat er heel veel krimp aankomt in het onderwijs... is dat de scholen steeds beter met elkaar in overleg gaan... van joh, deze opleiding uh, die kunnen we beter niet ook bij jou opnieuw beginnen. Laten we samen kijken uh, uh, wat we eraan kunnen veranderen. Ja zodat in ieder geval de studenten eerlijk worden voorgelicht en er wel arbeidsmarktperspectief is. Duidelijk. Voorzitter van de MBO-raad was dat Ton Heerts. Hartelijk dank, meneer Heerts. Graag gedaan. De nationale nieuwspis. Ja, daar was het tijd voor inderdaad. Ferry. Ferry. Ferry Ditters. Nee, Rik Slangen. Rik Slangen, ja. Het was een gokje, want ik heb namelijk twee verschillende namen op mijn papier staan... en we hebben niet de gelegenheid gehad om elkaar een hand te geven. Dus nee. ik denk, ik begin met Ferry, maar het bleek Rik te zijn. Nou, dat was een meneer die had afgezegd. Ah, kijk, zie je, zo gaat dat. Nou, fijn dat jij er bent, Rik. Nou. Ja. 27 jaar. Klopt. Den Haag. Ja. Dataanalist. Ja. Hè, gelukkig. Hebben we dat allemaal goed. Zullen we dan gewoon de quiz gaan spelen? Laten we doen. Succes. De raketten worden afgevuurd richting Syrië. They're saying that they're using aircraft, particularly Royal Air Force Tornado GR4s. They launched storm shadow missiles. Korte voor maakte president Trump die aanvallen bekend. Fellow Americans, a short time ago I ordered the United States Armed Forces. Well, president Trump leading the charge against the Assad regime's chemical attack on its people with a strike in Syrië. <laughs> Het resultaat had niet beter gekund, al dus president Trump op Twitter... na de aanval zaterdagochtend op Syrië. Maar het verandert niks in het voornemen van Trump... om de Amerikaanse militairen zo snel mogelijk Syrië te laten verlaten... heeft hij ook gezegd. En dat terwijl de president van welk land gisteren zei... dat hij Trump ervan had overtuigd om langer militair aanwezig te zijn in Syrië van Frankrijk, Macron. Ja, dat klopt inderdaad. Het wordt sowieso weer een roerige week voor president Trump, want er komt bijvoorbeeld weer eens een boek uit met onthullingen. Van wie is dit boek, dat vanaf morgen in de winkels ligt? Van Comey. James Comey inderdaad vertelt in het komende week te verschijnen boek A Higher Loyalty, hoe de president tijdens een diner loyaliteit van hem opeiste. De FBI-directeur werd in mei vorig jaar door Donald Trump ontslagen. Dan vraag 3, luister mee. En nu komt die schaal wel heel dichtbij. bij al min of meer aanraken. Wat moet dit een pijn doen bij Ajax? Pijn PSV verslaat Ajax met 3-0. Ja, en de felicitaties gaan dus naar Eindhoven. Eindhoven zal vandaag in de loop van de dag... meer en meer rood gaan kleuren. PSV werd gisteren landskampioen na een 3-0-overwinning op Ajax. De hoeveelste landstitel is dit voor PSV? De 24ste helaas. Helaas? <laughs> dat stond niet in mijn antwoord. Maar <laughs> dat voeg jij er eventjes aan toe. Waar ben jij voor dan? Uh, dat is een beetje gevoelig, denk ik. Ajax. Oh, ja, dus nou het was ja. nog pijnlijker gisteren. Het is vooral voor jou pijnlijk, ik wou net ja. zeggen. Ajax beëindigde de wedstrijd met twee man binnen. Er ook nog eens naar rode kaarten. Voor Taklia Fico. En welke andere? Ajaxied? Sim de Jong. Ja, inderdaad. Die ging op de voet van Arias staan. Goed, vraag 5 dan. Dat is het stemfragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ik uh, waarborg de veiligheid eigenlijk van, van al onze uh, mensen. Dus in die zin uh, uh, zal ik daar altijd serieus naar kijken. Ang Bijleveld. De minister van Defensie, klopt inderdaad. Aanleiding zijn mediaoptredens waarmee oud-commando Marco Kroon... eerder dit jaar uit de school klapte over een geheime operatie in Afghanistan. Het gaat om twee medewerkers. Van welke dienst? De MIVD. Dat is ook goed, ja. Een van de twee zei tegen Nieuwsuur Marco Kroon... heeft een heel grote fout gemaakt. Ik ben met hem gezien in Kabul en daarom is er nu een risico voor mij en mijn familie. Dan hebben we nog een persoon die we zoeken in de actualiteit. Daar krijg je cryptische aanwijzingen ja. voor. En hoe eerder je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus de vraag is, wie bedoelen we? Hier komen we eens. Vier. Ik heb nu echt de poppen aan het dansen. Drie. In mijn sprookje komen ook trollen voor... En uh, stop. Twee. Ja, zeg maar Doodan. dan. Dotan, de trollen. Ik zag Arno Visser al zo kijken. O, dat moet het wel bijna zijn, ja. inderdaad. En ik heb nu echt de poppen aan het dansen. Dat de, de, de term is uh, sock puppetry. Zoals het zo uh, mooi noemt. Als, als dus een online uh, identiteit wordt gecreëerd op deze manier. Vandaar, en in mijn sprookje komen ook trollen voor. Nou, hij heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat 140 van de fans van Dotan nep zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskant. Dotan was inderdaad uh, degene die wij zochten. Dat geeft een nieuwsfactor van 6. En daarmee gaan wij vermenigvuldigen in de tweede ronde. Ik wil ook gelijk beginnen. Ik ga maar van start. De nationale ja. nieuwsquiz. Het aantal mensen met wat voor ziekte is in Nederland in 20 jaar verviervoudigd. Uh, Lyme. Ja, welke club is gisteren kampioen van Engeland geworden? Manchester City. Dat is goed. Wie was dit weekend als eerste zwarte vrouw de hoofdact van het festival Coachella? Beyoncé, moet ik zeggen. Beyoncé is goed, ja. Er is kritiek op de voorgenomen loonsverhoging van topbestuurders bij welke vermogensbeheerder? Van Landschot. Ja. uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat kiezers welke fractievoorzitter het meest vertrouwen. Ehm um... Pas. Klaas Dijkhoff, is dat duizenden Zuid-Afrikanen kwamen zaterdag bijeen voor Wiens begrafenis. Wie Mandela. Wie is bekroond voor het beste theaterlied van het afgelopen seizoen? Wende Snijders. Is ook goed. Elf Nederlandse Natuurhistorische Musea hebben dezelfde tentoonstelling over wat voor dier geopend. De man moet pas. Nee, het was de wilde bij. <laughs> Zo'n 100 actievoerders hebben gisteren bij welk natuurgebied gedemonstreerd? Oostvaardersplassen. Ja, wie won gisteren de Amstel Gold race voor, bij de mannen? Walgreen. Dat is goed. In welke plaats heeft een jongen dit weekend in één nacht maar liefst 19 banden lek gestoken? O Julianendorp. Dat is ook goed. In welk land is gisteren een record hoeveelheid sneeuw gevallen? Uh, Verenigde Staten. Ja, Max Verstappen heeft zijn excuses aangeboden voor de botsing met welke coureur? Vettel. Is goed. Welke organisatie kreeg vorig jaar een recordaantal vragen en meldingen binnen over discriminatie? Eh, uh, pas. Dat heet het College voor de Rechten van de Mens. Er is een petitie gestart tegen de duurder wordende intercity naar welke Europese stad? Uh, Parijs. Brussel. In welk land is een onverklaarbare epidemie gaande van vleesetende zweren? Australië. Ja, een groeiende groep aandeelhouders. Van welk bedrijf verzet zich tegen de verhuizing van het hoofdkantoor? Unilever. Dat is Unilever. In vraag 20 was nog een vliegtuig van Air China. Heeft een noodlanding moeten maken nadat een passagier... een crewlid bedreigde met wat een pen? Ja, vulpen was het antwoord inderdaad. Maar helaas was die buiten de tijd. Oh. Niettemin heb je het goed gedaan. 13 vragen had jij goed beantwoord. Dus daarmee uh, vermenigvuldigd wij met 8. Dat was een correctie. Die eerste ronde ja, was wel. dus nog hoger dan uh, ik in eerste instantie zei. Dus dan kom je op 104... Heel goed ja. gedaan. We gaan het zien. Nou, nou ja, ik dacht dat het niet te slecht is. <lacht> dank je wel voor het meedoen. De gastenprijzen zijn uh, voor jou uiteraard. Ik dank jullie ook allemaal hier aan tafel voor jullie komst hier naartoe. En volgens mij, Sven, gaat het uh, bij jullie. Goedemorgen trouwens in 1 op 1. Moin. Ook op de Oostvaardersplassen. Zo is het, want ja. hoewel de zomer lijkt gekomen... gaan de acties daar gewoon door. En ik praat met een van de grote vrouwen achter die acties... zo meteen in 1 op 1. NTO Radio 1. De hoofdpunten uit het nieuws, Katrien Straatman. Frisdrankproducenten in Groot-Brittannië hebben razendsnel ingespeeld op de nieuwe maatregelen van de regering om suiker in frisdranken te verminderen. Het blijkt dat de hoeveelheid suiker in Britse frisdranken in korte tijd in totaal is afgenomen met 30.000 ton. Sinds het begin van deze maand heft Groot-Brittannië belasting op suikerhoudende frisdranken om obesitas tegen te gaan.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 Bij de invallen werden totaal zes mensen aangehouden. Nederland ziet geen heil in nieuwe sancties tegen Rusland... vanwege de rol van dat land in Syrië, zegt minister Blok... die op dit moment met zijn Europese collega's overlegt in Luxemburg. Blok vindt dat de enige echte oplossing voor Syrië... aan de onderhandelingstafel ligt. En vorig jaar zijn er 27.000 nieuwe gevallen... van de ziekte van Lyme bijgekomen. Dat zijn er 2000 meer dan bij de vorige meting. In 2014 meldt het RIVM de ziekte van wordt overgebracht door de teek. Jaarlijks worden er 1,3 miljoen mensen door een teek gebeten, maar slechts een klein aantal daarvan wordt dus ook echt ziek. Adrien, dankjewel. Yolanda van der Velde, wat heb jij nog aan files? Een uh, auto met uh, Caravan die is geschaard op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Daardoor tussen Soesterberg en Maarn 3 kilometer met dik 5 minuten vertraging. De afrit is daar dicht. Wil je de afrit uh, hebben, kan je het beste doorrijden via Leus de Zuid en daar dan keren. In het zuiden een file op de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Horst en Venrij 5 kilometer met een kwartier vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW.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 Dames en heren, goedemorgen. Hoewel de zon schijnt, de lente is aangebroken en het deze week zomers warm wordt, is het alles behalve rustiger geworden in de Oostvaardersplassen. Ondanks een oproep van de minister om de rust te bewaren en het recht vooral niet in eigen hand te nemen, waren er gisteren toch weer demonstraties met kruizen en een doodskist... ter nagedachtenis aan de deze winter omgekomen dieren. En er ligt een nieuw ultimatum aan de actievoerders van de actievoerders. Als er binnen anderhalve week niks verandert, staat er iets groots op stapel. Inmiddels staan 150 trailers klaar om de dieren op eigen gezag uit het gebied te halen. Intussen lijken natuuractivisten in het hele land overigens steeds agressiever te worden. Zo moeten aannemers in de Achterhoek onder politiebescherming werken als ze in opdracht van de gemeente Bomen komen omzagen. De vereniging die tegen de terugkeer van de Wolf is, wordt inmiddels ook oversteld met intimidaties en zelfs met doodsbedreigingen. Nou, over dat laatste kunnen de boswachters van de Oostvaardersplassen ook nog meepraten. Een van de drijvende krachten achter de acties daar in die Oostvaardersplassen is Masha Vrolijk, die een Facebookgroep startte en met inmiddels bijna negen Duizend leden. Uh, de vrouw ook is achter de trailers waarover ik het net had. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, uh, hallo. Hallo. Bent u volledig toerekeningsvatbaar? Uh, ja, ja, ja, ja. Dus helemaal gezond in de bovenkamer? Ja, ja helemaal gezond. Ja, gelukkig wel. Bent u dierenarts? Ja. Uh, ik ben geen dierenarts. Nee, Een andere nee. studie gedaan om naar uh, bijvoorbeeld uh, dierengeneeskunde te kijken of dieren dierenwelzijn? Ja, ja, wel. Ja, ja, ja. Welke? Ik heb uh, De agrarische school heb ik gedaan in Lelystad. Ja, dus u hebt kennis van dieren? Ja, absoluut. Dus u bent niet alleen maar boos, u weet er ook echt nee. veel van? Nee, we weten er veel van en we zijn er natuurlijk al heel lang mee bezig. Het speelt al twintig jaar, dus het is niet iets wat, wat nu in één op komt zetten. Is het niet zo dat u boos bent en dat daarom alles en iedereen naar u moet luisteren? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Ik denk meer dat er naar feiten gekeken moet worden... en, en naar, naar de dingen die daar werkelijk gebeuren. En ik denk als iedereen daar ook gewoon naar kijkt... en ziet wat daar nu op dit moment plaatsvindt, nog steeds... Dat, dat het, ja, het is meer een kwestie van uh, je morele plicht. Het is niet zo, uh, wie niet luisteren wil, moet maar voelen? Nee, absoluut niet. Er nee, nee, nee. staat in de Grondwet, uh, artikel 2.1, de wet voor dieren, lid 6, dat een ieder uh, hulp, uh, moet uh, hulp moet verlenen aan elk hulpbehoevend dier. En, en dat, is gewoon, dat is gewoon je morele plicht. We gaan er uitgebreid over praten. Welkom bij, 1 op 1. Waar staan 150 trailers klaar? Nou, we hebben een oproep gedaan voor 150 trailers. En daar hebben mensen hebben zichzelf hebben daarvoor aangemeld. Ja. Mensen die zich daar ook niet mee eens zijn. En die hebben zoiets van, nou jongens, zodra het puntje daar is... dan doe je de oproep maar. Ja. En dan zijn wij er. Dus dat zijn mensen die zich allemaal persoonlijk hebben aangemeld via Messenger. U schrijft op Facebook, we hebben genoeg trailers verzameld... met een T, mm -hmm. uh, voor de weghaalactie. <lacht> we zoeken alleen nog... <lacht> Boos, woest! We <lacht> zoeken alleen nog veedrijvers. Ja. En we, ja, we, we gaan woest. het doen. We Wat gaat doen. u dan precies doen? Nou, wij vinden, uh, we hebben als eerste, in het begin was het natuurlijk, uh, hebben we demonstraties gehad. En uh, we hebben meerdere demo's gehad. Ja. Dit is nu uh, afgelopen zondag hebben we er weer, zijn er weer twee geweest. Uh, ja. Eentje van... Uh, ja, van, van, van Gerald dan en van Bas. En eentje van uh, Yvonne Bierman. Ja. Van de stichting uh, van Grote gazes Ja, dat weet ik. Dat hebben we allemaal kunnen lezen. Maar mijn vraag is, wat nou, gaat u met die 150 trailers doen? Nou, we gaan nu eerst kijken wat er gaat gebeuren. Wat meneer Hofstra... Want er is nu een, een nieuw persoon die heeft de portefeuille gekregen. Hè? Dat is overgedragen. Ja. Dat is de heer Harald Hofstra geweest. Daar is, uh, gisteren is daar uh, mee gesproken. Daar heeft Bas toen aangevraagd of hij uh, er alstublieft naar wil gaan kijken. En of hij vandaag eigenlijk al een antwoord wil gaan geven. Anders gaan wij uh, compleet Radio stilte en dan gaan wij gewoon nou ja, ons eigen plan maken. Maar weet u de vraag nog? Uh, ja, ja, ja, wat we met de 150 trailers gaan doen. Maar wat, dat gaat u daar, wat gaat u daar dan mee doen? Wij gaan eerst wachten wat er gaat gebeuren met de commissie Groen. Omdat wij nu ook natuurlijk het bericht hebben gekregen... om niet te snel te gaan schakelen. En we willen ook geen dingen in de weg lopen. Want we willen wel het beste voor de dieren. Het is niet zo dat we zeggen... nou jongens, we gaan nu met alle geweld alle beesten uit het veld trekken. Want uh, ja, dat is wat wij nu willen. Nee, we willen daar... Nou, in dat hebt u over. wel aangekondigd namelijk. Dat bij... hebben wij inderdaad aangekondigd. Wij gaan namelijk met die 150 trailers die dieren daar weghalen. Nou, dus daar, dat zijn we. Dat kunnen wij inderdaad, ja. Maar of wij dat gaan doen, dat hangt natuurlijk af van wat er nu gaat gebeuren. Waar hangt het we dan hebben, precies vanaf? Nou, we hebben nu over anderhalve week, 25 april... komt de commissie Geel, die komt met een advies. Ja, van Geel, uh, ja. Er is nu zoveel aan de hand uh, over de Oostvaardersplassen. Heel Nederland is wakker. Dat is ook in geen twintig jaar gebeurd. Nou, die uh, commissie zoveel... was al zeven maanden aan het werk. Hè? Dus dat ja, is... maar dat er zoveel commotie is nou over, over het hele Oostvaardersplassen... dat iedereen wakker aan het worden is. Ja. En er gebeuren natuurlijk vreselijke dingen. En dat zijn nu mensen die, nou ja, die zien dat nu dus ook allemaal gebeuren. Maar en... u, wacht, u, wacht, u gaat op uw handen zitten totdat die commissie van Geel... over een dag of tien met het rapport komt. Wij hopen dat inderdaad, maar wij zijn nu op dit moment... hebben wij uh, een gesprek gehad met de heer Hofstra. Hmm. Of tenminste, dat is Bas geweest. En daar pleiten wij nu van dat ze nu eigenlijk... meteen moeten stoppen met afschieten. Want op dit moment worden er gemiddeld vier beesten per uur afgeschoten. Ja. Merries die net geveulend hebben, jaarlingen, drachtige dieren. Dat ja. zijn gewoon dingen die kunnen gewoon niet. Nou ja, die beesten, zoals ik het begrijp, worden afgeschoten... Uh, omdat ze te zwak zijn om te overleven. Dus uh, de staatsbosbeheer, de boswachters... die uh, verlossen die dieren uit hun lijden. Ja, nou ja, dat is, uh, dat is dan uh, mosterd uh, na de maaltijd. Die beesten die hebben dan eerst hebben ze de hele winter moeten lijden. Hebben ze honger moeten lijden. Uh, dus er wordt niet preventief. Ik ben sowieso tegen afschot hoor. Maar als ik, voor af, als, als ik alleen voor dat afschot zou zijn. Ja. dan had ik ook uh, inderdaad, wat ik zeg, de Veluwe. had ik dan als, uh, als, als iets kunnen kiezen. waar ik zeg van jongens, daar wil ik voor vechten. Of, of, of Zandvoort of, of, of ergens anders waar de beesten afgeschoten worden. Maar wat ja. hier nou nog het punt is. is dat de beesten eerst de hele winter honger lijden. Daarna, nu begint dus de lente. De beestjes, de veulentjes worden geboren. En we gaan nu gaan we dan zeggen van nou jongens, jullie hebben de winter... nou, jullie zien er nog steeds wel. We gaan jullie nu nog steeds afschieten. Nou, ja. dat vind ik gewoon niet kunnen. Maar, het, er is gewoon een heel leidelsweg weg aan vooraf is er gegaan. Ja. Veulons, uh, uh, ja. So, uh, zoals veulons. Ja. Maar zoals ik het toch echt van staatsbosbeheer ook heb begrepen... zijn die beesten afgeschoten omdat ze geen kans hadden te overleven. En aangezien er geen natuurlijke vijanden zijn in dat gebied... Uh, doet staatsbosbeheer uh -huh. dat. Nou om ja, ze dus punt. uit hun lijden te verlossen. Ja, nou oké. Okay. Dat is allemaal heel erg mooi. Maar dan gaan we dus nu aan het punt van waarom ze zo, zo slecht zijn geworden, de beesten. Dat komt omdat uh, hun, hun verklaren het wild. Vanaf vijf hectare natuur dan is het wild. Dus, dus ze leven daar op zes hectare. Ja. Waarvan twee uh, hectare uh, begaanbare grond is. Uh, normaal gesproken is natuur, dan moeten er vier beesten per vierkante kilometer uh, leven. Ja. En hier zijn het er dan 260 per vierkante kilometer. Dus daar is dus nooit genoeg voer voor. Dus natuurlijk. Natuurlijk krijg je dan beesten die slecht zijn. Als ja. je geen eten hebt, dan, dan word je slecht. En ik ja. vind dat vind ik ons morele plicht. Ja. Ik zeg van prima als er natuur is, ja. maar ga dan wel zorgen dat er voldoende voedsel is voor die beesten. Even terug naar die 150 trailers, die staan dus klaar. Wat wilt u daarmee gaan doen als u uw zin niet krijgt? Nou ja, ik, ik kan niet met leden ogen toe gaan kijken hoe uh, merries die net geveulend hebben, ja. afgeschoten worden. Maar wat gaat dat gaat is u met toch met die verschrikkelijk? Nou ja, dat hebben wij gezegd. Als er niet gestopt wordt met afschot en we gaan hiermee verder... dan zijn wij genoodzaakt als, als hele groep. Dus niet ik alleen, maar dat zijn alle groepen bij elkaar... Ja. om die beesten daar uit het gebied te halen. Dus dan dat gaat u daar met 150 velers naartoe om die dieren daar weg te halen? Dan gaan we met z'n allen gaan we dat doen. En waar gaat u gaat dan, gaat dan met die, die dieren naartoe? Nou, dat, dat zijn we allemaal onderling aan het regelen. Er zijn in oh ja, Polen je, je de, de, wel de, de paarden die terug. Uit, hoe groot is uw achtertuin? Duitsland. Nou ja, nou, niet in mijn achtertuin. Nee, natuurlijk niet. Maar Duitsland die zit te springen om de herten. Uh, de paarden die kunnen terug naar Polen toe... waar, waar ze zich uh, hun ogen uit hun kop schamen... dat wij zo met hun, hun edele ras omgaan. Maar en u kunt toch niet zomaar dieren weghalen? Dat is nee. strakbaar. Ja, maar weet u wat ook strafbaar is? Ja. Om beesten te houden en er niet voor te zorgen. Dat is strafbaar. Maar als ik in... Nee, maar dit is ook strafbaar. Als u, als ja, u die dieren is met 105... Strafbaar. Ja, dat is ook strafbaar. Ja, er staat, er staat ja. zelfs een paar jaar gevangenisstraf op. Ja, dat weet ik. En hele hoge boetes staan daarop. Ja. Ik weet dat dat allemaal strafbaar is. En daarom hebben we nu op dit moment... hebben we ook uh, eigenlijk uh, staatsbosbeheer aangeklaagd. En uh, de provincie hebben we aangeklaagd. Omdat we dat proces graag af willen wachten. Ja. Om, te, nou ja, om hun dus eigenlijk uh, in hun schuld te... Uh, nou ja, uh, nou ja, dat U kunt ook van... zeggen, ik wacht dat het rapport eens eerst eens even rustig af... voordat we uh, allerlei oproepen doen om met 150 trailers door het land te gaan rijden. Nou, het zou fijn zijn omdat je dat, alvast, dat je alvast een plan B klaar hebt staan. Want eh, er zijn zoveel kromme dingen hierin. Maar... Uh, ja, Maar nou, hebt, u, hebt u überhaupt vertrouwen in de uitkomsten van dat rapport van Pieter van Nou, Geel? Dat weet ik dus niet, want er zijn dus allemaal... Wat er nu dus ook aan de hand is, ze zeggen dan... Ja, die paarden die hebben geen eigenaar. En, en, en dus dan is er ook geen zorgplicht, die zijn geen eigenaar. In 2002 is er een koppel paarden verkocht naar Kent uit ja. de Oostvaardersplassen. Ja. Dus dan moet er dus wel degelijk een eigenaar zijn. En als je een eigenaar hebt, dan heb je zorgplicht. Ja, goed, nou, dat is dan de, uh, het juridische gevecht waar u zich tegen aan bemoeit. Juist. Uh, in de tussentijd zegt u: als dat rapport niet voldoende uh, onze kant op beweegt, dan staat er iets groots te gebeuren. Wat staat er dan te gebeuren? Nou ja, dat kunnen we natuurlijk niet zo, zo over de radio vertellen niet? wat we dan precies gaan doen. Nou ja, dat zijn dingen die moeten wij dan uh, met z'n allen moeten wij dat gaan regelen. En dan moeten we daar wat aan gaan doen. Maar luister eens, uh, u, u, u doet op Facebook maar, de ene oproep naar de andere. U kondigt ja, aan ja, om met 150 ja, trailers te maar, gaan, ja, gaan rijden. Dus ja, u kondigt ja. al van alles aan. Waarom Ik kondig van alles aan. En we, net dat wij Waarom kondigt u dan, dat dan wij niet bijvoeren? aan wat er dan gaat gebeuren? Nou ja, dat zijn dingen die kan je niet zo aankondigen. Maar net waarom niet? Net zoals dat nou ja, dat kan toch niet. Ik kan oh, niet zeggen: "Nou, maandag dan en dan, dan komen we de beesten uit het veld halen." Ja, zeggen ze dan: "Ja, nou, dan staan we klaar om alles tegen <laughs> te houden." Dat kan toch niet. Dus u, dat kan, bent, maar het is wel iets wat je maar dan dreigt u nee. toch iets met met iets wat, uh, wat juridisch gezien niet mag of wel? Nee, ik dreig niet. Wij, wij hebben structureel zijn wij nu bezig met uh, met met dierenartsen. Zijn wij bezig? We zijn met experts bezig. Dit is niet een, een, een, een losgeslagen uh, dollemina actie die we die we gaan voeren. Nee, alles moet in het belang van de beesten. Dat vind ik het belangrijkste wat er is. Maar als ik dan nu van mijn zorg uh, of van mijn voerploeg te horen krijg dat er een veulentje rondlaat waarvan de mijn moeder gisteravond is afgeschoten. Dan draait mijn maag om. En dan denk ik over... Want maar, die hebben wij dus ook. Wij hebben maar ook Maar denkt, denkt u dan niet... daar is misschien wel een hele goede reden voor... in het belang van het dier zelf? Ja, nou, dat is er dus niet. En daarvoor zijn we allemaal zo boos. Want waarom staan maar er veel zo, zo mensen? Dan niet? Waarom zou dat dan niet zijn? Die zijn er niet. Als je goed voor het beestje had gezorgd... had je het beestje niet af hoeven schieten. Maar er zijn er misschien wel veel te veel in dat gebied. en. Uh... De... En de deskundigen zeggen allemaal, de zwakkere dieren... Ja, dat is nu eenmaal de natuur, die leggen het loodje... en dat daardoor wordt, is de populatie sterker. Nou, inderdaad, in de natuur leggen, leggen bepaalde dieren het loodje. Ja. Maar dat Dit is, is toch dan de natuur? zelf. natuur. Nou, nee, dat, dat probeer ik dus te, te zeggen. Dit is ten eerste geen natuur. Dan komt er nog bij dat aan het begin van de winter liepen er 5000 dieren ruim. Ja. Ja. Nou zijn er ruim 3000 afgeschoten. Als je ruim 3000 beesten moet afschieten, dus vier per uur, dat gaat zelfs in de natuur. Is dat te gek? Dat ja. kan gewoon niet. Nou goed, oké, okay. daar is dus een commissie over bezig. Overigens, inderdaad, al zeven maanden. Dus nog voordat ja. die acties. Allemaal begonnen. Uh, mm -hmm. Dus met andere woorden, de noodzaak om daar naar te kijken. Die, die, was er, die was er al. Uh, en dan toch nog even naar de vraag: wat is, wat is dan de categorie iets groots? Waar moet ik aan denken? Nou ja, de categorie is, is: wij moeten voor de beesten moeten wij er zijn. En wij moeten de beesten moeten wij redden. En als is, wij dus de boswachter is er ook voor die beesten, zegt hij. Ja, dat zegt hij inderdaad. Ja. En dan had hij er ook echt geweest. Dan hadden ze ons ook al eerder geholpen met het bijvoeren... waar we in de eerste plaats mee begonnen zijn. Mijn eerste oproep is nee, geweest... Ja, want het bijvoeren was in de ogen van de deskundigen... heel slecht voor die dieren. Nou, dat is dus niet slecht, want dat probeer ik dus uit te leggen. Er leven te veel beesten op een bepaald oppervlakte, dus er kan Dus niet als je ze bijvoert, zijn. worden dat er alleen nog maar meer en hebben, komen er nog meer dieren in de problemen. Ja, ja, ja dat, dat zal inderdaad zo zijn en daarom moet er een structurele oplossing komen. Zoals inderdaad maakt er een, een, een dierentuin van. Eh, ja. nou, goed. Kunnen Daarover zijn veel deskundigen het eens. Overigens mm -hmm. ook degene die die dieren daar ooit heeft bedacht, die zegt inmiddels Jezus. dat hadden we zo niet moeten doen. Nou, uh, ja. dat Is toch al genoeg. Ja... Dan maar, denk ik, van maar waarom als u, moeten we dan maar, zo twintig jaar lang hiermee verder gaan... en die beesten zo kwellen, terwijl zelf de deskundigen het zeggen... En nou ja, het zijn er niet twintig jaar lang deze hoeveelheden geweest, overigens. Dat zijn het niet, maar er wordt wel twintig jaar lang... wordt er elk jaar heel veel afgeschoten. En die Facebookgroepen, ik ben dan nu laatst begonnen... maar omdat ja. ik zag dat er gewoon niks gebeurde structureels En ik, er werd niet bijgevoerd, er nee. werd niks gedaan. Overigens, als dat, u die dieren daar weg gaat halen... even los van de vraag of dat überhaupt nog mogelijk is... want er liggen betonblokken ja, en is, alle wegen zijn versperd... dus u komt er helemaal niet bij met een trailer nee, waarschijnlijk... We hebben graven, dammen gegraven. Ja, dus, u, dus ze, dat is... Dus extra hekken, zodat de beesten niet meer bij het hooi kunnen komen. Dus u, u plaatst vandaag op Facebook het bericht... zet die trailers maar weer in de, in de garage, of niet? Nee, ik hoop gewoon... Ik hoop zelf dat meneer Hofstra vandaag eigenlijk met iets komt. Ja. dat hij zegt van nou jongens, uh, we hebben naar alle deskundigen geluisterd. We ja. zien inderdaad dat dit ook niet kan. Nee. En we gaan er wat aan doen. Maar het feit en is dat ook dat zou... alle deskundigen... tot en met de, aan de Partij voor de Dieren aan toezeggen... als u die dieren daar met trailers gaat wegslepen... Ja. dan hebben ze zoveel stress, dan gaan ze ook dood. Ja, dat is Met andere woorden, dan maakt u ze zelf dood. Ja, nou, dat is onze bedoeling niet. Dat willen wij helemaal niet. Maar dat niet. kan wij wel het gevolg zijn. Dat kan het gevoel zijn. Maar nu worden, gewoon, dat zeg ik, nu worden de moederdieren doodgeschoten Terwijl hun, hun, hun jaarlingen of, of hun vuilons of hun, ja. je, dat, dat rondlapt. En dat, dat is ook heel moeilijk om naar te kijken. En ja. helemaal voor een dierenliefhebber. Ja. Intussen wordt wel de toon uh, steeds grimmiger. En ook de aard, de aard van de acties wordt steeds grimmiger. Uh, ik noemde net uh, in de inleiding op deze uitzending al een aantal uh, uh, feiten... over bedreigingen, ook uh, buiten dat gebied. Hè? Mensen die bomen omkomen zagen in, in opdracht van de gemeente. We weten dat in de Oostvaardersplassen ook uh, boswachters zijn bedreigd. Voelt u zich daar enigszins verantwoordelijk voor eigenlijk? Nou, ik vind, ik vind bedreigen van mensen, dat moet je niet doen. Die mensen die hebben natuurlijk hun baan gewoon en die zijn ook in dienst van. Ja. Dus die mensen zo. Maar ik vind ook aan de andere kant uh, wat, er, wat er dan weer met de vorige actie gebeurd is dat er dan voor de ogen van actievoerders dat er dan een hert verkeerd over nog wordt geschoten. Maar die actievoerders die zijn gevraagd om weg te gaan. Ja, oké. Okay, en die er zijn zelf blijven staan. Ja, maar dan wordt er, daarna wordt er verkeerd geschoten. Zo heb daar ik wordt het niet, niet nou ja, dit is, is goed geschoten, maar de dier in kwestie had nog een stuiptrekking. Nee, dat is niet waar. Dan heeft u het filmpje niet gezien. Het dier komt nog drie keer overeind met zijn hoofd, met zijn kaak eraf. En daarna wordt er pas goed geschoten. Ik denk dat dat filmpje dan eerst nog maar eens een keer goed bekeken moet worden. Ja. We hebben hem op onze Facebook-site staan. Maar als je dat, soort maar dingen dat was doet... omdat het dier, om het dier uit het lijden te verlossen. Ja, maar als je, als je een goede jager bent en je ja. schiet een dier... dan moet je hem in een ene doodschieten. En ja. een stuiptrekking kan, maar dit was absoluut geen stuip. Het was zelfs bij Hans Klok. Het heeft zelfs, heeft het, uh, bij bij Pauw uh, is het filmpje gaan dat het nog drie keer omhoog komt met zijn ja. ja. hoofd. Dat kan geen stuiptrekking zijn geweest. Uh, even over die bedreiging. We maken een zijstap, uh, mevrouw Vrolijk, en we gaan even uh, buurten bij Staatsbosbeheer en uh, daar is de woordvoerder Marcel van Dun. Meneer van Dun, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het eigenlijk met het aantal bedreigingen sinds uh, het bijvoeren is begonnen? Nou, we zien dat het nog steeds uh, bar en boos is. Uh, onze mensen hebben het uh, best wel zwaar. Uh, zijn door het werk ook door al die bedreigingen die binnenkomen. Uh, we zien ook op social media dat er een soort van harde kern aan het ontstaan is... Uh, van mensen met wie via social eigenlijk geen gesprek meer aan te knopen is. Ze zijn niet meer ontvankelijk voor argumenten. Het wordt vrij snel gemeen en persoonlijk, eh, niet oplossingsgericht. Wat is er, dus, wat is er ja, met dus, die boswachter gebeurd... die het betreffende dier van dat filmpje heeft eh, doodgeschoten? Nou, ik wil even terugkomen op wat die mevrouw zei. Uh, want uh, het, dier, uh, het was inderdaad wel een stuiptrekking. Uh, de boswachter heeft dat gecontroleerd door bij de ogen te kijken. Er was geen oogbeweging meer, met zijn vingers te knippen. Dus dit is gewoon een stuiptrekking. Die man, de boswachter, doet het al, nou, ik denk, meer dan tien jaar al. Die weet hoe het werkt. Ja, is het omdat er zoveel consternatie was van allemaal boze mensen die er omheen schoten... heeft hij nog een extra schot ge gegeven. Ja, is die boswachter ook bedreigd? Hij is ook bedreigd, ja, zeker. Is het aantal bedreigingen toe- of afgenomen sinds uh, het bijvoeren? Ja, dan zou je toch meer bij het OM moeten kijken. Die uh, inventariseert die dingen ja. allemaal. Maar het is niet zo dat de bedoeling was dat door het bijvoeren het een beetje kalmer zou worden. Het, het kalmer is geworden. Uh, het, het, het blijft maar doorgaan. Maar uh, uh, u weet, wel, u weet, overal, u u weet toch wel hoeveel bedreigingen er zijn... en of dat er meer zijn dan uh, uh, ten tijde van de winter? Nee, concreet heb ik geen cijfers over uh, de aantal bedreigingen dat is uh, gedaan, nee. Goed. Uh, is het wel zo dat u zich iets kunt voorstellen bij uh, in ieder geval de verontwijding bij mensen? Als we lezen dat er van de, 200, van de 5200 grote grazers in dat gebied er inmiddels 3000 dood zijn? Ja, natuurlijk kunnen we ons dat voorstellen. Het zijn vooral ook uh, dierenliefhebbers, bijvoorbeeld paardenliefhebbers, veehouders. En als je een, een dier in je eigen stal hebt staan. Uh, waar je goed voor zorgt en je kijkt dan naar de Oostvaardersplassen... waar uh, dieren mager staan achter een hek... dan begrijp ik dat je daar voor wilt zorgen, dat je daar zorgplicht voor hebt. Ja. Maar het hele punt van die Oostvaardersplassen is dat die dieren een andere status hebben. Dat is, uh, wilde, het is wilde natuur, Het zijn wilde dieren. Die ja. overleven zelf de winter of overleven het zelf niet. Ja. Ik heb begrepen overigens dat het aantal bedreigingen is toegenomen... maar dat kunt u niet bevestigen? Ik weet het niet precies, nee. Goed, ik dank u zeer voor uw tijd. Marcel van Dun van Staatsbosbeheer. Hartelijk dank. Terug naar uh, Mascha Vrolijk. Wat gaat er dan nu de komende tien dagen gebeuren? We, gaan, nu gaan wij, we blijven doorgaan, we blijven controleren. We hebben, elke dag hebben wij voergroepen in het gebied die veel regels moeten overtreden... omdat het door de overheid heel erg moeilijk wordt gemaakt. Maar wat doen, maar voer, de... wat doen voergroepen nog als het 20 graden is en het gras weer groeit? Het gras groeit wel. En dat is inderdaad goed voor de, voor de paarden en voor de, voor, de, voor de graas Maar voor de, voor de echte voor de koeien en voor de, hek, de hekrunderen dan. Die hebben lang gras nodig waar ze hun tong omheen kunnen wikkelen. Dus maar dat gras het groeit als... hartstikke snel met dit weer. Ja, nou ja, inderdaad. Dus daarvoor blijven we gewoon controle houden. En blijven we gewoon niet meer dagelijks. Wordt er nu bijgevoerd, maar dat is nu om de dag. Maar er wordt ook gecontroleerd hoeveel beesten er nog zijn. Hoeveel er wordt geschoten. Want er wordt nog steeds geschoten. Terwijl er 1 april gestopt zou moeten zijn met schieten. Dus we blijven nog steeds kijken en foto's maken en filmen en, en eigenlijk alles een beetje in de gaten houden daar. U hoort een telefoon. Tijd voor Dries ja. Roefink. Dries, goeiemorgen. dag. Goedemorgen, Sven. Nou, ik zou niet graag in de schoenen van ajax trainer Erik ten Hag staan... want die ligt behoorlijk onder vuur, uh, hoor ik hier net in de straat. Na nou, de ruime nederlaag gisteren tegen onze landskampioen... PSV, maar goed, door het onderwerp dat vandaag in jouw programma wordt behandeld. wil ik de luisteraars graag het recept prijsgeven. van een gerecht waar ik in het najaar vaak veel succes mee heb. Ja. En dat is re-rugfilet in een rijk gevulde rode wijnsaus. Nou, hier komt ie. We halen bij de poelier twee reerugfilets van ongeveer 30 centimeter. En die snij je dan thuis nog even netjes door midden. zodat we vier mooi gelijke stukjes hebben. En die wegen dan Sven ongeveer. Anderhalf ons. Nou, die vier stukjes ree, die braad je dan even goudbruin aan... in half roomboter en half olijfolie. Zodra het vlees dan mooie kleur is, dan haal je de pan van het gas... en die zetten we nog even twaalf minuten in de oven... die we al hebben voorverwarmd op 180 graden. Dan fluiten we in een andere pan een rode ui aan. Die we eerst hebben fijn gesnipperd. Twee teentjes knoflook, ook heel fijn. Vier gekneuste jeneverbessen... En een half doosje champignons die we natuurlijk eerst even gehalveerd hebben. Als laatste komt daarbij een takje rozemarijn. Nou, op laag vuur laat je deze smaken dan even aan elkaar winnen. Dan gaat erbij een longdrinkglas rode wijn. Het liefst een mooie bourgogne. Een bakje crème fraîche. En één eetlepel tomatenpuree als bindmiddel. Blijven roeren tot er een mooie gladde saus ontstaat. Dat gaat dan over onze reedrugfilet. En we eten daarbij kleine spruitjes of rode kool... met wat romige aardappelpuree. Eet smakelijk. <laughs> Jij ook, dus heb het vast te vinden op je Facebookpagina. Dankjewel, tot morgen weer. Tot morgen. Houdt u van wild, mevrouw Vrolijk, eigenlijk? Nee, nee, nee, ik hou er niet van. Nee, nee, nee, nee, nee. nee? nee, nee echt niet. Nee, nee, nee. Niet lekker nee, of is dat het sentiment? Ik weet ik, ik, ik, ik, ik het, uh, nee, het, ik vind het niet lekker ook. Ik, vind, ik, hou er, ik hou er niet van, ik vind het zelf niet lekker. Nee. Nee. Goed, nee. Uh, um, waarom bemoeit u zich eigenlijk met die oost plassen als u uh, helemaal aan de andere kant van het Markermeer in de Kop voor noord holland woont? Nou, al heel eerlijk te zijn, ik heb altijd alle Facebook-ploegen zelf uh, gevolgd. En ik zag nooit iets dat er iemand wat ondernam. Er werd altijd maar geroepen: van, nou, oversplassen, uh, de weg ermee. En er was nooit iemand die zei: van nou, weet je wat, desnoods ga ik in mijn eentje er naartoe met een bal hooi op mijn rug en ga ik er wat aan doen. En het, het zat mij zo hoog dat ik zoiets had. En dat is toen ook mijn oproep in de Telegraaf geweest. Ik zei: desnoods gaat iedereen maar met één bal hooi erheen en alle beetjes helpen. Ja. En, en dat is eigenlijk mijn hele drijfveer geweest. Zeg Gewoon, als nou Straks uh, wordt besloten dat die Oostvaardersplassen worden opengesteld. Dat er een open verbinding komt. Zodat die dieren daar makkelijker weg kunnen als ze niks meer te eten hebben. Uh, dat die populatie weer terug is uh, op een aantal dat de winter goed kan overleven. En dan gaan volgende winter als het koud wordt toch nog altijd dieren dood. Wat doet u dan? Tuurlijk gaan er beesten dood. Maar als er inderdaad beesten moeten kunnen wegtrekken. Maar zoals u zelf misschien ook wel weet. Uh, is er al gezegd door de provincie dat die verbinding onmogelijk is. Ja. Dus, is, dus ligt het uh, vermoedelijk uh, in de toekomst besloten dat die commissie gaat zeggen dat er minder dieren moeten worden gehouden daarop? Ja, toch? dat zou heel goed zijn. Inderdaad. En als en van die mindere via... dieren en nou, en er alsnog dieren doodgaan vanwege honger in de winter. Dat kan, dat kan, dat maar, kan maar. maar wat dan doet u er... dan? Gaat u Als dan ook met 150 traders blijven staan? Nee, natuurlijk niet. natuurlijk niet. Als de populatie daar goed is... en er, wordt er op een juiste manier wordt daar voor de beesten gezorgd... heb ik daar helemaal niks op tegen. Maar op dit moment is dit gewoon... wat er nu gebeurt, dit kan gewoon niet. Dit is gewoon... Nou, dit is het is gewoon te gek voor woorden. Fakt feit is wel dat er een heleboel uh, volkswoorden is, is, is ja. uh, ontstaan. Uh, mede ook door uw acties natuurlijk. En dat die uh, do, door het hele land ook op andere terreinen... dus flink uit de hand zijn gelopen. Vindt u het eigenlijk aanvaardbaar dat mensen... die gewoon voor staatsbosbeheer werken... Uh, dus worden bedreigd en hun werk niet meer kunnen doen? Nee, maar dat heb ik net al gezegd. Ik zeg mensen die in dienst zijn ergens. Die hebben thuis ook gewoon hun gezin zitten. En die moeten ook ergens voor zorgen. Dat snap ik. Ik snap precies, precies ik, ik snap dat je je werk moet doen. Maar er zijn, je kan, ja, er zijn meerdere manieren waarop je je werk kan doen natuurlijk. Hè. Maar goed, als dit het manier is. Ik vind het niet goed dat mensen bedreigd worden. Absoluut niet. En ik maar heb je daar moet... niet zelf aan meegewerkt. Door zoveel hijsa uh, nee. te creëren? Nou, Hijsa, Ik vind juist belangrijk dat er nu eindelijk uh, oog voor is. En dat iedereen eindelijk wakker is. Want zonder hijza hadden we niemand. Wakker gekregen. Nou ja, die u commissie u was jaar... al aan het werk hoor, voordat u met die heisa begon. Ja, ja, en dan had de commissie waarschijnlijk gezegd: Nou jongens, we gaan nog even lekker zo door. Want uh, wat ik goed begrijp, is dit oost omdat de Oostvaardersplassen eigenlijk is gestart als een experiment. en Ik ja. denk dat mensen zich daar wat meer in moeten gaan verdiepen. Het is een experiment van de overheid waar ze het liefst mee door hadden gegaan. Alleen nu moeten ze er wel wat aan gaan doen. Nou, ik heb de commissaris er... van de Koning een tijdje terug hier aan tafel gehaald. En die zei, mm -hmm. t, wij zijn ook echt niet gelukkig met de manier waarop die Oostvaardersplassen uiteindelijk zijn vormgegeven. En we, we denken er al langere tijd aan om, om daar iets uh, mee te doen. Nou, dan hoop ik dat dit een setje is geweest om er misschien iets sneller wat aan te doen. En dat het niet nog jaren zo doorgaat. Maar als er al zoveel mensen op tegen zijn, dan snap ik niet waarom er aan mij gevraagd wordt. Goh, waarom doe je er wat aan? Wat raar. Wat, wat, wat vind je ervan? Ja. Als, u, u zegt zelf al dat, dat iedereen er eigenlijk mee bezig is. Van, nou jongens, dit kan niet. We moeten er wat aan doen. Het is een doorn in ons oog. En, en dan ga je aan mij vragen, goh, waarom doe je er wat aan? <laughs> nou ja, de vraag was, wat was dat grote wat eraan zat te komen? Nou ja, dat grote is dat wij, wij zijn er voor de dieren zijn. Net zoals ja. dat we er voor de dieren zijn om ze te Goed. moeten voeren... Ja. vinden wij dat wij hulp moeten verlenen aan elk hulp dier. Ik dank u zeer voor uw tijd, mevrouw Vrolijk. Einde van deze uitzending. Zometeen de nieuwsbv met Patrick. Morgen een nieuwe 1 op 1. Tot dan. Sven, ik was bij mijn geboorte al zo gedesillusioneerd... dat ik de eerste anderhalf jaar geen woord heb gezegd.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 Australië, maar dan heel anders. Op safari in de outback met aboriginal gidsen. En heerlijk relaxen op de Great Barrier Reef. Geniet van onze unieke accommodaties midden in de natuur. Met Travel Essence maakt onze lokale kennis het verschil. Bij aankoop van 30 euro aan Koningsdagloten... krijg je een gratis Koningsdag shirt. Alleen bij Primera en op is op. Koningsdag kan het gebeuren. Staatsloterij, Speel bewust 18+. Plus. Heerlijke reizen down under. Travelessence.nl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 Ga naar promovenom.nl voor de voorwaarden... en kijk of wij ook uw auto tegen een 20% lagere premie kunnen verzekeren. De overstap regelen wij voor u. Paula Morrison-Bekker. Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid. Nu in het Rijksmuseum Twente. Paula. Direct een vakschilder voor buiten en binnen? Ga naar sigmapainter.nl